Ooh. Heidi van Tijn met het NOS-journaal. In tegenstelling tot wat werd gedacht is er in Griekenland geen akkoord over een nieuwe overgangsregering. Een bijeenkomst met politieke leiders is uitgesteld tot morgenochtend. Dat heeft het kantoor van president Papoulias bekendgemaakt. Aan het einde van de middag had premier Papandreou nog op de staats-tv gezegd dat er een akkoord was. Dat zou garanderen dat Griekenland in de eurozone blijft. Maar nadat hij bij de president was geweest kwam de mededeling dat het overleg morgen verder gaat. Onduidelijk is waarom. Aangenomen wordt dat er geen overeenstemming is over wie de interim premier moet worden... die het Europese noodfonds door het parlement moet loodsen. De onderhandelingen in Griekenland duren nu al dagen. Steeds meer mensen zoeken online hulp voor psychische en sociale problemen. In drie jaar tijd is dat aantal meer dan verdrievoudigd tot ruim 180.000. De cijfers komen van het netwerk Online Hulp... een platform van organisaties als Humanitas, Slachtofferhulp en de Kindertelefoon... Veruit de meeste hulpaanvragen worden gedaan door vrouwen. De belangrijkste reden om online hulp te zoeken is anonimiteit. Ook geven veel deelnemers de voorkeur aan schrijven boven praten. Het ministerie van Volksgezondheid geeft volgend jaar 2 miljoen euro subsidie aan het project. Het netwerk online hulp vreest dat dat niet genoeg is en hoopt dat er meer geld voor wordt vrijgemaakt.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 Het weer. Vannacht kan in het noorden mist voorkomen, in het hele land kan het nevelig zijn. De temperatuur daalt tot 3 graden in het binnenland en een graad of 9 vlak aan zee. Morgen eerst nevel en mist, in de middag zon. Het wordt gemiddeld 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Gone. My lips are dry Even though I know I'll never kiss the sky My mom and dad You haven't seen me You haven't seen me I'm throwing shadows at the wall. It doesn't matter how strong. I'm making sense of it. All.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 What the bleep do we know? What the bleep do we know, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. ja, ik zeg wel eens uh, gekscherend. We zijn eigenlijk anderhalve kilo vet met uh, uh, een, een handje vol uh, hormonen. En doe er een druppeltje ego bij en uh, het ontploft, zeg maar. Dan nou, gebeurt het inderdaad. Ja. Oké, okay, we hebben het over een druppeltje ego. <laughs> ja, nou, eigenlijk is dat natuurlijk ook het, het grootste strijkontblok van de mens. Waardoor de mens zich ook als...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 ZANG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 ja, voorleeft eigenlijk nee, je geeft dat een goed voorbeeld, voorbeeld aan ja, ja. ja, Je bent is. geen individu in het universum, maar je maakt er deel van uit. Dat is er een vraag even. of nee, een stelling? Er even in. Een ja, stelling, het, uh, het, uh, het is de vraag of, of uh, jij in het bewustzijn verschijnt of dat het uh, de, verschijn jij in de wereld of uh, verschijnt de wereld in jou?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 Uh, je bedoelt met het invaar ja, ja, ja. Uh, nee volgens mij is dat geen uh, narcisme Dat is echt nee. puur puur echt op en de vlag van ja ja ja ja ja ja ja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 dus uh, afwisselend. Dus soms zit je daarin, ik noem dat dus ingezoomd of uitgezoomd, soms zit je inderdaad, ervaar je dat je dat ruppelje bent en soms ben je wel in flow en voel je alles meteen. Ik zou bijna zeggen een glaasje wijn erbij, maar ja. <laughs> Lekker. We gaan naar een uh, muziekstukje. Um, Charlie Brown van Coldplay. Is dat uh, Charlie Brown van Snoopy? Nee, nee toch. Nee? Op knik, nee, dus nee. Charlie Brown Go play.